11 uur, Joboot met het NOS-journaal. Ricardo Offermans legt bij 1 januari zijn functie als burgemeester... van de gemeente Meersen in Zuid-Limburg neer. In een persverklaring zegt Offermans dat hij de beslissing... met pijn in het hart heeft genomen na langdurig beraad. De vertrouwensband tussen gemeenteraad en burgemeester... staat ter discussie, zegt hij. Offermans was voorgedragen voor het burgemeesterschap van Roermond. Maar gisteren trok hij zijn sollicitatie in. VVD-wethouder Jos van Rij had een vertrouwelijke informatie van de benoemingscommissie doorgespeeld. Van Rij legde om die reden gisteren al zijn politieke functies neer. Hij was ook kamerlid voor de VVD, eerste kamerlid. Ricardo Offermans was ruim zes jaar burgemeester in Meersen. Daarvoor was hij drie jaar burgemeester van de Limburgse gemeente Roerdalen. Het partijbestuur van VVD Limburg komt morgen bijeen... om te praten over onder meer de positie van Offermans... die voorzitter is van dat provinciale partijbestuur. Dat wordt een besloten bijeenkomst. Vandaag reageerde het landelijke VVD-bestuur... voor het eerst op de perikelen rond enkele partijprominenten. VVD-voorzitter Korthals erkende dat de affaires rond Van Rij... en de Noord-Hollandse ex-gedeputeerde Hoijmaijers... de VVD-schade toebrengen...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 GroenLinks wil in de wet geregeld zien dat een kind meer dan twee ouders kan hebben. Zo komt het al vaak voor dat een kind twee lesbische moeders heeft, maar dat de vader ook een rol speelt. Ook willen stiefvaders en stiefmoeders vaak wettelijk worden erkend als ouder. Voor ons is de praktijk van een gezin belangrijker dan de biologische afstamming, zei het GroenLinks-Kamerlid van Tongeren. Zij dient een motie in om de kwestie te laten onderzoeken. Burgemeester van der Laan van Amsterdam wil dat de regels voor uitgeprocedeerde asielzoekers worden verruimd. Hij pleitte daarvoor vandaag in Den Haag, waar hij de Tweede Kamer informeerde over een tentenkamp in zijn gemeente. In een kampje in Osdorp zitten al een paar weken zo'n 40 asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven, maar die ook niet kunnen worden uitgezet. Afgewezen asielzoekers hebben alleen recht op opvang als ze meewerken aan hun terugkeer. Niet het meewerken aan terugkeer moeten voorwaarden zijn voor opvang... maar het meewerken aan een oplossing. Dat is de enige manier om uit deze situatie te komen, vindt Van der Laan. Vier Italiaanse rampendeskundigen dienen hun ontslag in. Ze vinden dat ze na de veroordeling van een aantal collega's... hun werk niet meer goed kunnen doen. De rechtbank gaf gisteren zes wetenschappers... en een overheidsfunctionaris zes jaar cel... omdat ze de aardbeving, de zware aardbeving in L'Aquila... in 2009 niet zagen aankomen. Volgens de rechter hebben de veroordeelde wetenschappers de risico's op een zware aardbeving bij L'Aquila verkeerd ingeschat. Bij de ramp kwamen ruim 300 mensen om het leven. De BBC houdt vanavond definitief op met teletext, dat in Engeland c heet. In grote delen van Groot-Brittannië was de informatiedienst in april al onbereikbaar geworden. Maar na vanavond zijn de berichten ook voor kijkers in het zuidoosten van Engeland en Noord-Ierland niet meer te zien.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 Het derde deel van de biografie van schrijver over schrijver Gerard Reven blijft in de handel. De partner van Reven, Joop Schafthuizen, spannen een kort geding aan om de boeken uit de schappen te krijgen. Maar de rechtbank in Amsterdam gaf hem geen gelijk. Volgens Schafthuizen bevat het boek citaten van Reven die een verkeerd beeld geven van zijn leven. Gerard Reven overleed in 2006. Het weer op veel plaatsen nevelig, in het noorden ook af en toe wat regen. In de rest van het land droog en opklaringen. Het koelt vannacht 8 tot zo'n 11 graden. Morgen bewolkt en opnieuw in het noorden kans op wat regen. Het wordt morgen 14 tot 17 graden. De dagen daarna kouder en vooral in de kustprovincies kans op een enkele bui. Dit was het NOS Journaal.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 Buiten is het 11 graden. Binnen zit Mieke van der Weij. In het huis van Johan Cruijff in Barcelona is ingebroken. Volgens Spaanse media ter waarde van een half miljoen euro. Zijn reactie was weer op Cruijffiaanse wijze voor meerdere uitleg vatbaar. Een half miljoen, zei hij, was het maar waar. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zie de mannen vallen. Eerst viel Jos van Rij de onderkoning van Roermond, zoals die door sommigen wordt genoemd. Toen Ricardo Offermans. Vanavond werd bekend dat hij terugtreedt als burgemeester van Meersen... en dat hij geen burgemeester van Roermond zou worden, dat was gisteren al duidelijk. Zometeen spreek ik de fractievoorzitter van de VVD in Roermond. Daar zijn ze met z'n allen opgestapt. Het laatste nieuws uit Meersen hoort u ook nog. En ik vraag aan corruptieonderzoeker Michel van Hulten... hoe diep zit die corruptie eigenlijk in Nederland? Morgen komt de biografie van Joop van den Ende uit. Henk van Gelder schreef hem. Ik sprak Joop van den Ende een paar uur geleden in zijn huis in Baren. En om vijf voor twaalf de laatste teletekstpagina van Engeland. En we hebben ook live muziek. Martha Wainwright gaat zingen. Zij is de dochter van Kate McGergel, Die kent u misschien nog wel. En zij heeft een nieuw album. Dat zometeen. Eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 23 oktober. Het Nederlandse nieuws concentreerde zich vandaag voornamelijk onder de grote rivieren. Bijvoorbeeld in Roermond, waar de bestuurscrisis compleet is. Na Jos van Rij stapte ook de rest van de VVD uit de coalitie. We trekken met elkaar op, we houden elkaar de hand vast. Als het minder goed gaat, we steunen elkaar in de rug. En het is ook een, echt een solidariteitsverhaal naar bereid. Want de lokale VVD blijft vierkant achter de opgestapte wethouder staan. En op deze manier afscheid te moeten nemen is uh, niet de beste manier, en uh, dat blijf ik ook overeind houden. Vrij blijft van mij de grootste politicus uit uh, de geschiedenis van Romont. Maar of het opstappen een weloverwogen besluit is geweest, of zijn het vooral emoties die de boventoon voeren, het lijkt het laatste te zijn. De keuze valt niet makkelijk in een tijd waarin Romont zich veelal positief heeft weten te onderscheiden. Ja, de affaire maakt nog meer slachtoffers, want ook Ricardo Offermans legt zijn functie als burgemeester van Meersen neer. Offermans wilde burgemeester van Roermond worden, maar trok zich terug toen ook hij in opspraak raakte in die affaire van Rij. Verslaggever Josephine Trehi is ter plaatse. Goedenavond, Josephine. Goedenavond. Ja, Waarom heeft Offermans dat besluit genomen? Hij geeft eigenlijk één hele duidelijke reden. Hij heeft de persverklaring uitgegeven en hij zegt er is geen vertrouwensband meer tussen mij en de gemeenteraad... Eigenlijk zie ik geen andere oplossing dan mijn functie neer te leggen. Ja, 1 januari, hè, begreep ik. Waarom? Ja, dat is de datum die hij nu heeft gezegd. Dan gaat zijn ontslag officieel in, maar per direct legt hij zijn functie neer. Ja, hij meldde zich eerder deze week ziek. Was hij er eigenlijk wel vanavond? Hij was er wel, maar hij heeft eigenlijk niet uh, gereageerd. Hij wilde het pers duidelijk niet voortstaan. Ook na afloop vertrok hij echt meteen via de achteruitgang zonder ook maar iets te zeggen. Ja. Is hij uh, vertrokken onder druk van de gemeenteraad? Hmm... Eigen, nou, ik sprak na afgelopen een aantal gemeenteraadsleden en die zeiden eigenlijk allemaal dat ze hem niet onder druk hebben hoeven zetten. Dat hij uit eigen beweging is opgestapt. Uh, de lokale burgemeester die vertelde zelfs dat ze nog hebben gezocht naar een soort van tussenoplossing. Van, uh, kan hij niet aanblijven tot het onderzoek is afgerond, dus het onderzoek naar wat hij nou eigenlijk van Jos van Rijen heeft gehoord in dat telefoongesprek. Maar burgemeester Offerman vond het geen goed idee. Hij zei ik wil daar niet op wachten, ik wil nu mijn functie neerleggen. Ja, hij is ook voorzitter van de VVD Limburg. Wat betekent dit voor die functie? Die komen morgenavond bij elkaar in een besloten bijeenkomst en die gaan dan... Bekijken en bespreken of hij nog steeds uh, voorzichtig kan blijven van het provinciale partijbestuur. Ja, wat denk je? Ja, het lijkt me lastig. Ja, mij ook. Dankjewel, Josephine. Emoties ook op het woonwagenkamp in Waleren. Burgemeester De Wijkersloot vraagt zich namelijk hardop af of het woonwagenkamp in Nederland nog wel bestaansrecht heeft. Het zijn vrij plaatsen waarop het gezag zijn greep is verloren. Daar waar je dus niet in staat bent om gezamenlijk tot een goede oplossing te komen, Dringt de, de optie om een uitsterfconstructie te gaan kiezen zich meer op. De bewoners van het woonwagenkamp reageren als door een wesp gestoken. En gisteren hadden ze het over een inval. En dan doet hij net of dat de hele het kamp een in inval had, maar er was een inval gericht op één adres. Dus wat hij zegt, dat klopt helemaal niet. En, en iedere keer wordt die brand van het gemeentehuis wordt ook in onze schoenen geschoven. Maar hoofdofficier van justitie Nieuwenhuizen is het eens met de burgemeester van Waalderen. Hij wil speciale interventieteams om problemen bij woonwagenkampen op te lossen. En dat die teams eh, dan proberen de controle, de monitoring en de handhaving voor hun rekening te nemen. Zodat niet iedere burgemeester individueel...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 making absolutely certain that we know who we are helping the right course for us is working through our partners and with our own resources to identify responsible parties within syria organize them bring them together in a in a form of of if not government a form of of, of council. governor you know when it comes to our foreign policy you seem to want to import the foreign policies of the 1980s just like de sociale van de 1950's en de economische politie van de 1920's. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Martijn Nijhuis is hier bij mij aangeschoven. De krant van morgen, Martijn. Ja, de Rotterdamse woningbouwcorporatie Vestia is drie jaar geleden al nadrukkelijk geweest op de risico's van derivaten, meldt het FD. Het baseert zich op brieven tussen oud-bestuursvoorzitter Erik Staal en twee bankiers van ING. In de brieven waarschuwde ze staal voor het slechte financiële beleid. Ze dreigde zelfs alle zakelijke relaties met Vestia op te zeggen. Daarop dreigde de bestuursvoorzitter om de relatie met ING op te zeggen. Hij eisen zelfs nog meer derivatencontracten. Zijn corporatie ging dus gewoon door met het gespeculeer. Het resulteerde in een miljardentekort. Die uitgelekte briefwisseling is goed nieuws voor gedupeerden, denkt het FD. Want met die brieven in de hand kunnen ze de voormalige top van Vestia waarschijnlijk aansprakelijk stellen. De gedupeerden zijn bijvoorbeeld andere woningcorporaties die moesten bijspringen. De landelijke belangenorganisatie Woonwagenbewoners in Actie gaat aangifte doen tegen de burgemeester van Waalre... en tegen de hoofdofficier van Justitie, staat in de Telegraaf. De woonwagenbewoners zijn kwaad, u hoort het, omdat de burgemeester en de hoofdofficier speciale woonwagenteams willen. Die moeten woonwagenbewoners keihard gaan aanpakken als ze de wet overtreden. Wij laten ons niet langer discrimineren en vals beschuldigen, zegt de Belangenclub. De bewoners van het lokale woonwagenkamp waren al woedend op de burgemeester. Omdat hij nog steeds signalen zou afgeven dat zij verantwoordelijk zijn voor de aanslag op het gemeentehuis in juli. De Belangenvereniging wil de hoofdofficier en de burgemeester aanklagen bij het Europees Hof. Gemeenten verdienen veel aan kleine overtredingen, staat morgen in Spits. Het gaat om duizenden bekeuringen van bijvoorbeeld alcoholgebruik op straat, het te vroeg buiten zetten van de vuilniszak en wildplassen. De stadswachter mag tegenwoordig zelf boetes uitdelen, zonder dat de rechter eraan te pas komt. En daar wordt dus veel gebruik van gemaakt. De vaak uitgelachen straatbeveiligers vechten terug, schrijft Spits. Het lijkt er volgens de krant op dat de bekeuringsdrift vooral iets oplevert voor de gemeentekas. In opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie is gekeken naar het effect van de maatregel. En volgens de onderzoekers blijkt dat de boetes niet hebben geleid tot minder overlast op straat. Nederlanders hebben steeds minder contant geld op zak en in huis... omdat er steeds meer wordt gepind. En dat is slecht nieuws voor de goede doelen, meldt Metro... collectanten krijgen steeds vaker te horen dat mensen geen kleingeld hebben. KWF Kankerbestrijding stuurt al collectanten met een mobiel pinapparaat op pad als proef. Het is maar de vraag of andere goede doelen het pincollecteren ook gaan invoeren... want die apparaten en het gebruik ervan zijn niet gratis. In de Volkskrant goed nieuws voor mensen met darmziekte, zoals de ziekte van Crohn. Er zijn proeven gedaan met een op afstand bestuurbare pil. Het is een Nederlandse vinding en die moet een medicijn afleveren in de darmen... precies op de plek waar het nodig is. En dat blijkt te lukken. In de capsule met het geneesmiddel zit ook een draadloze ontvanger. Daardoor kan de arts met een druk op de knop... het geneesmiddel naar buiten laten spuiten op precies de juiste plek. Want in die capsule zit ook een piepkleine elektromotor... Echt waar. Een geneesmiddel, een ontvanger, een zuiger en een elektromotor... ze zitten allemaal in een capsule van 2,5 centimeter bij 1 centimeter. Dat is net zo groot als een stevige multivitaminepil. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Ik zei het al in mijn inleiding, we hebben vandaag een, een muzikante in de studio, en zangeres, ze heet Martha Wainwright, ze is de dochter van Kate McCarrickle. Ze gaat twee nummers voor ons zingen, Zometeen meteen spreek ik haar heel even kort, maar eerst hoort u haar muziek. I really like the makeup sex It's the only kind I ever get And when I'm gazing longingly in your eyes It's not for you but the self I left behind Can you believe it? Can you believe it? the chip on my shoulder As I get angrier I get older And there are fewer and fewer people to complain to So I built a ship of shit and directed it to you Show me the time of day in your cradle's glove. We'll drink some wine, and with the passing in a time, we will surely make love. I don't know why, it's the chemicals I see in your eyes, and when you touch me I feel kind of numb, I need you like a baby needs to suck his thumb. <lacht> Rain het nummer heet Can You Believe It? Zometeen, dan hoort u haar eh, nog een keer. Maar we gaan eerst even naar dat vermalendijde Limburg, zou je bijna zeggen. U hoorde het al. Gisteren legde senator en VVD-wethouder in Roermond... Jos van Rijzen zijn bestuurlijke functies neer... na beschuldigingen van corruptie. En vandaag stapte de VVD in Roermond uit het stadsbestuur. Aan het telefoon een van de hoofdrolspelers van vandaag... dat is namelijk VVD-fractievoorzitter in Roermond, Dree Peters. Goedenavond. Ja, u hebt een lange dag achter de rug? Ja, dat mag ik wel zeggen, ja. Emotionele dag? Uh, ook dat, niet zozeer voor mij, maar zeker voor de jonge uh, wethouders die wij uh, in de broek hebben. En uh, die, uh, die zich dat ook helemaal ingeleefd hebben in, in een stad die, uh, die in beweging is, een gigantische beweging is. En was dat wel een heel erg uh, emotionele dag. Ja, voor u toch ja. ook wel? Ja, voor iedereen trouwens natuurlijk. Want kijk, je, je, je bent van die stad, je bent volksvertegenwoordiger en je wil er wat voor doen. En uh, je staat niet zo makkelijk met een elfkoppige uh, fractie uh, uit een, uh, uit een uh, gemeentebestuur. Nee. Heeft u daar van tevoren nog contact over gehad met het partijbestuur in Den Haag? Nee, de, het uh, partijbestuur in Den Haag, die gaan daar niet over. We, we zijn wat dat betreft lokaal uh, autonoom. En uh, zij bemoeien zich daar uh, vooral niet mee. En uh, dat is ook wel zeker zo prettig. Ja. En nog even het nieuws van vanavond. Ricardo Offermans is afgetreden als burgemeester van Meersen. Dat heeft u ongetwijfeld ook gehoord. Ja. Kon die eigenlijk anders? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of hij anders kon. Uh, uh, uh, uh, het probleem namelijk is, je solliciteert uw mond. Uh, je hebt blijkbaar uh, een telefoontje uh, gepleegd met uh, onze senator... Dat mag niet. Uh, dan kom je in staat van beschuldiging. Maar inmiddels heb je natuurlijk ook je baan al opgezegd in Meersen. Dus in Meersen is het vertrouwen weg. Eremont uh, mag hij niet aantreden. Uh, althans heeft hij zich daar voor, uh, voor de eer bedankt. En uh, die zit ook daar als een jonge bestuurder zit. Uh, zit natuurlijk ook uh, op de vlagen. Dus... En uh, ook heel erg jammer en ook heel erg spijtig. En uh, ja... Het had, het had niet zo mogen gebeuren, zou ik maar zeggen. Ja, maar het is wel gebeurd. Ja. U heeft Jos van Rij vandaag nog de grootste politicus van Roermond genoemd. Ja. Daar blijft u bij, blijft. ook als blijkt ja. dat u inderdaad strafbare feiten heeft begaan? Nou, luister, ik, ik begrijp altijd van mensen uit de, in de lijnen van de politiek... Dat, dat, dat, in, dat in elke partij wordt er op deze, deze manier gelobbyd. En dat... dat maar ik ken het zo niet. Ik, ik, ik zal me er zelf ook niet. Uh, ik kijk er anders naartoe, zo moet ik dat eigenlijk zeggen. Maar het, het, in die kringen wordt gewoon gezegd uh, dat er wordt gelobbyd in Nijmegen voor de GroenLinks en een, in Utrecht voor de Partij van de Arbeid om maar iets te noemen. En uh, nu is er natuurlijk een, een, een onderzoek en daar wordt dan uh, telefoons getapt en dan komt zo'n zaak aan de orde. Uh, ik, zou, uh, ik zou de burgemeesters de kost niet geven die op dezelfde manier uh, aan hun ambt zijn gekomen. Ik denk dat we geen 10% van de burgemeesters van Mont, uh, in Nederland overhouden. Daarom wordt het, uh, het snel tijd dat we stoppen met deze uh, onzinnige benoeming van burgemeester. En dat we de burgemeester gewoon kiezen zoals dat normaal ook uh, in een democratisch land gebeurt. Nou, u, u, u bedoelt, uh, die Jos Verrij heeft eigenlijk gewoon een beetje pech gehad. Uh. Nou ja, uh, laat ik het zo zeggen. Jos Verrij uh, heeft pech gehad. Uh, maar meer pech heeft degene gehad die dan ook... Uh, uh, die benoemde, want hij was door, hij was door de volledige commissie uh, uitgezocht. En ik heb geen enkele indruk, trouwens, dat hebben wij vanavond met de vertrouwenscommissie nou samen geconcludeerd: dat uh, hij daar geen voordeel van gehad heeft en anderen geen nadeel van hebben gehad. Dus uh, dat uh, we vandaag met de vertrouwenscommissie al bij elkaar gekomen waar slechts één VVD aan zat. En dat was ik zelf als voorzitter. En want uh, de rest niemand, dus uh, de rest andere partijen. Dus. Uh, ja, goed, dan noem je dat dan, uh, laat ik zo zeggen, uh, domme pech. De voorzitter van uw partij, Benk Kortals noemde het aftreden van Jos van Rijmoedig. Hij zei ook, samen met senator Loek Hermans, dat de partij achter van de Rij blijft staan. Voelt u zich gesteund door uw partij? Nou, ik voel me niet alleen gesteund door deze mensen, maar door, door de enorme hoogst van... Uh... Reacties uit het Ramonse, uit de ondernemerswereld, uh, uit het vredeningsleven. Uh. Het is ongelooflijk wat wij als, uh, als fractie en ook, van Rij en ook de twee andere wethouders aan, aan reacties krijgen. Maar, ook uit, de, ja, maar ik, ook uit de VVD? Ja, ook uit de VVD, ja. Huh? Nou ja, ja toch ja, zegt Korthals, maar ook premier Rutte, dat het aanzien van de VVD is, VVD is geschaad door die hele affaire. Ja, luister, het aanzien uh, uh, is pas dan geschaderd als je echt een strafrechtelijke uh, uh, zaak hebt. En deze is het, dat je. Dat, dat ja, ik, ik keur het niet goed, de spreken, maar, maar het schijnt van alle dag te zijn in alle geledingen bij wijnspreken. En daarom zeg ik nogmaals, we moeten van dit soort... Ja, maar dat wil nog uh, niet zeggen dat het deugt. Nee, nee, nee, nee, maar dat hoort je mij ook niet zeggen. Ja. Maar dat wil ook niet zeggen dat dat dan gelijk, uh, dan zou dan zou op heel veel plaatsen uh, ja. het aanzien... Uh, een op heeft gelopen. Ja. Maar laat ik zo zeggen, de regels zijn er en je moet die regels naleven. En ik hou me daar strikt aan. En voor de rest heeft de commissie zich daar ook strikt aangehouden. En, eh, en, en dat is eigenlijk ook wat ik erover wil zeggen. Wat, ja. wat, eh, Hebt, u hem over Hebt u nog gesproken, meneer Van Rij? Hebt u Jos Van nog gesproken? Nou, ik spreek hem nog elke dag, ja. ja. Ik bedoel, ik ben ook vandaag na de, nadat wij die persconferentie hadden. want dat was niet heel ver van zijn huis af hebben wij nog even naar, naar wat reacties gekregen, gekeken van mensen. En dat is natuurlijk ook voor Joost Verrij een drama, als je een zeven dagen uh, zeven daag, daag in de week politicus bent, met dan ook 24 dag, want je kan altijd uh, Joost Verrij bereiken. Nee. Dat uh, hij dus met, uh, met dit soort zaken om en nog erger, zijn uh, familie, zijn dochter en zoon, waar kindertjes van acht jaar vorig jaar de vorige week de mobieltjes uit de handen zijn getrokken bij de invallen, en dan gaat het wel heel ver en dan, uh, dan vraag je je dan ook wel even af, uh, is het politici uh, zijn nog wel leuk. Hartelijk dank voor uw reactie, ja. meneer Peters. Ja. Laat het u goed gaan, dan praat ik een avond nog. Dank u wel. Dag. Dag. Dag meneer Peters, die sprak ik uh, vlak voor de uitzending bij mij in de studio. is Michel van Hij is corruptieonderzoeker en lector governance aan de Saxion uh, Hogeschool. Goedenavond. Ja, u hebt hier toch wel met stijgende verbazing naar geluisterd of uh, heb ik het mis? Aan de ene kant stom verbaasd ben ik. En aan de andere kant denk ik, dit bevestigt precies wat ik altijd zeg. Corruptie is diep ingevreten in het bestuurssysteem in Nederland. Als zo'n vertegenwoordiger van de VVD zonder enige gêne maar zegt dat in alle partijen dit gebeurt wat nu bij de VVD in Roermond is gebeurd. Dan denk ik als hij kennelijk dat veld zo goed kent... bevestigt hij, wat wij in onderzoek ook voortdurend vaststellen... inderdaad, er gebeurt heel veel op dit terrein. Ja. Maar dan moet je niet zeggen, meneer Van Rij heeft pech gehad. Je moet gewoon bereid zijn te zeggen... meneer Van heeft ongetwijfeld verdiensten gehad voor Roermond. Dat was zijn taak, daar werd hij voor betaald, daar werd hij voor gekozen. Dat heeft hij waarschijnlijk goed gedaan. Maar dat geeft hem geen vrije brief om de wet te overtreden. Nou, of hij dat gedaan heeft, weten we nog niet. Hij is nog niet veroordeeld... Maar hij is wel in de fase van onderzoek. En als partij hoor je dan te zeggen... van een van onze leden, helaas, is in een positie geraakt... waarbij justitie het nodig vindt om uit te gaan vinden... wat hij nou eigenlijk precies allemaal gedaan heeft. Uh, Zo hoort dat in de rechtsstaat. Ja, maar goed, dat zei hij niet. Hij, nee, dat zei hij uh, inderdaad niet. Ik ben... Ja, dat, en dan denk ik... Toch vreselijk voor zo'n stad dat je dit soort mensen dan in de raad hebt zitten. Nou, ik heb begrepen dat uh, meneer Van Rijen heel populair was in Roermond. En dat ze aan ja, alle nee, kanten kan de hand wel... boven het hoofd wordt gehouden juist. Ja, ja, je kunt wel populair zijn, dan ben je dus vriendje van iedereen. Maar ja. daar zit ook het grote risico. Je vrienden die moet je ook nog durven te benaderen. Die durf, moet je nog de waarheid durven zeggen. En dat gebeurt dikwijls niet bij vriendschap. Nee. Uh, dat telefoontje, hè, want dat, daar is natuurlijk eigenlijk allemaal mee begonnen... Hè, over ja, de sollicitatieprocedure ja. um, met Ricardo Offermans. Ja, is dat eigenlijk oh. ook al corruptie, zo'n telefoontje? En dat je zegt, nou, wie bereid je op zo'n soort vraag voor? Nou, het is dus misbruik maken van de macht die die heeft over informatie. Van der Rij was dus kennelijk adviseur van die commissie... die zich met die zaak bezighield... Uh, Offermans was kandidaat om burgemeester te worden. Dan doet het er eigenlijk al nauwelijks toe... wie van de twee initiatief heeft genomen. Het gaat erom dat de beide heren kennelijk met elkaar overleg hebben gehad... over datgene wat er in de commissie verhandeld werd. Dat mag niet, dat is inderdaad. Dan misbruik je de macht van je kennis. Maar je noemt dat geen corruptie. Nou, ik noem dat ook corruptie. Corruptie ook. is niet alleen maar geld wat uitbetaald wordt. Corruptie nee. is misbruiken van, van macht en invloed. Ja. En dat zien we op vele plekken. Ik doe wat voor jou... Meneer Van Rij die heeft nu wat gedaan voor meneer Offermans. Stel je nou voor dat meneer Offermans burgemeester was geworden. Dan was Offermans iets verplicht geweest aan meneer Van Rij in de toekomst. Over twee jaar had misschien meneer Van Rij meneer Offermans een keer nodig gehad. En had hij hem voorzichtigjes eraan herinnerd. Meneer Offermans, toen u benoemd was worden als burgemeester, had u mijn steun nodig. Die zit midden in de corruptie met dat soort zaken. Heel diep. Vreselijk. Maar het lijkt wel alsof, uh, ook nu we meneer Peters hebben gehoord... alsof ze dat zelf helemaal niet zo ervaren. Ja, dat, dat, dat merk ik. En kennelijk in de cultuur van zijn kring... en ik hoop dat het een hele kleine kring is in Roermond die zo denkt... daar is dat kennelijk aanvaard. Daar zitten kennelijk een stel vrienden bij elkaar... die gewend zijn met elkaar een pilsje te drinken. Daar is op zich niks op tegen verder. Maar als dat invloed gaat hebben op het beleid en op het gedrag in het bestuur dan heeft dat wel betekenis, mag goed, niet. Kennelijk gaat het zo in het lokale bestuur. Nou, dan in... moeten we dat veranderen. Ja, want bedoel, die meneer Peters zei ook, uh, ja, het gebeurt overal, of dat waar is of niet. Maar goed, hij, hij, hij gaat er Neemt vanuit, hij met... noemde Utrecht, hij noemde Nijmegen. Neem het grote punt wat hierachter zit, als we dit toelaten... En laten we nou even zeggen dat dit een vrij kleine corruptiezaak is. Er zijn veel grotere corruptiezaken in de wereld... waar het inderdaad om honderden miljoenen gaat... en om, om hele belangrijke beslissingen voor hele landen. Nou, als we daarna kijken en we zeggen dit is een vrij kleine corruptiezaak... Toch moet je dan zeggen, dit kan niet... want het leidt automatisch tot grotere corruptiezaken. En als het bestuur op één plek rot wordt... dan zet dat rot, dat zet door op andere niveaus. Oh. Zulke mensen worden op een gegeven moment bevorderd. Die worden GS-lid. Bij Van heeft dat ook nog gedreigd op een gegeven moment. Ze worden op een gegeven moment commissaris van de Koningin. Misschien wordt zo iemand op een gegeven moment geroepen... om minister te worden. Ik moet er niet aan denken dat hij dan aan zijn vriendenkring... bepaalde privileges gaat geven op het punt van informatieverstrekking. Dat kan toch niet? Maar toch scoort Nederland... al het vrij goed op de corruptieranglijst. Dat we zeggen, we zijn nog behoorlijk netjes. Nee, nee, nee de corruptieranglijst, dat is echt... dat is wetenschappelijke humbug, dat is rommel. <laughs> Zo corrupt. Ja, dat, dat, nou ja, ik zeg niet dat het corrupt is. Het is gewoon een in elkaar gefleste zaak... die in 95 dus 20 jaar geleden bijna... heel nuttig was om corruptie onder de aandacht te brengen. We hadden een soort wekker nodig in de wereld. Van jongens, er is wat aan de hand. De wijze waarop de gegevens verzameld worden... de mensen die ondervraagd worden... om de resultaten op tafel te krijgen dat is zo'n selecte groep van hele bepaalde mensen in alle landen... vooral de businesswereld, vooral de rijke mensen... vooral de witte boerden, uh, de mannen vooral. Maar niet de vrouwen, niet de armen, niet de machtelozen. Die worden niet bevraagd. En dan krijg je dus een volstrekt vertekend beeld... Dus je kunt eigenlijk op grond van die lijst niet zeggen... wij verhouden ons zo en zo tot Duitsland of Engeland. Nou, sterker nog, op mijn website heb ik uitdrukkelijk staan... over corruptie heb ik een website. Ja. En ja? daar staat uitdrukkelijk op dat zelfs minister Maxime Verhagen... in de Tweede Kamer in antwoord op vragen heeft toegegeven... dat mijn wetenschappelijke kritiek op de corruptieperceptieindex... dat die terecht is, wetenschappelijk juist. Maar de resultaten bevallen ons. En dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Het nee. is dus, uh, de Rijksrecherche die onderzoek naar Van Rij doet. Hè? Wat mogen wij daaruit afleiden? Nou, dat is een hele normale procedure. Ja? Als er met een ambtenaar of een politicus echt iets aan de hand is... dan wordt normaliter daar niet het lokale politiecorps of de regiopolitie opgezet. Maar dan heeft de Rijksrecherche de functie... om uit te zoeken wat er aan de hand is. Dat is op zich is dat niks bijzonders. Nee, dus dat betekent niet dat het een hoge prioriteit krijgt... bij het Openbaar Ministerie? Dat hoeft niet, maar het kan zijn binnen de Rijksrecherche... dat ze het wel doen. Dat er kan. En bovendien, het ministerie kan natuurlijk erop aandringen... dat dit geen zes maanden mag duren. Nee. Maar dat men wel binnen een paar weken de zaak wil afsluiten. Dat, dat kan allemaal. Ja. Maar de keuze voor de Rijksrecherche is, is geen bijzonderheid. Maar heeft u afgezien daarvan wel het idee dat het hoog op de... Ja, op de prioriteitenlijst staat? Nou, het staat op justitie zeker niet hoog op de prioriteitenlijst. Nee. Nederland loopt op de meeste landen van Europa aanzienlijk achter. We tekenen alle verdragen die op corruptiebestrijding betrekking hebben. Maar de eisen die in die verdragen gesteld worden... die nemen wij allemaal toch met een korreltje zout. Nee. Die voeren we niet uit. We stellen regelingen voor. Er is nu net een nieuw voorstel voor partijfinanciering ingediend... door minister Opstelten. Nee. Dat rammelt aan alle kanten. Dat laat vrijwel alles ongemoeid. Dat, nee, dat is echt... Dat, en dat voldoet aan geen enkele internationale eisen als je het vergelijkt met andere landen. Nee? Wie nee, doet het nee. dan beter? Uh, Engeland doet het veel beter, uh, Duitsland doet het beter... Amerika doet het beter op het ogenblik. Dus ja. echt... Uh, en dat zouden wij ook kunnen doen. Het is een, uh, een treurige week, hè? Eerst Ton Hooymaijers en nu dit? Ja, nou ja, dat is waarschijnlijk een toe toevalstreffen. Ja. En uh, dat meneer Offermans erin geraakt is, dat is inderdaad ook een toevalstreffen. Ja. Maar het is wel goed dat het boven water is gekomen. Ja. En als het elders gebeurt... Als de VVD dat zo zeker weet, die meneer Peters, uh -huh. dan moet hij dat bekendmaken. Want dan is er elders iemand de wet aan het overtreden. En volgens ons wetboek ben je dan verplicht naar ja. de politie te gaan. Dan ja. moet je het aangeven. Hij kan nu niet meer reageren omdat ik dit eerder had opgenomen. Anders zouden ze hem nog eventjes kunnen vragen. Nou, ik vind het eigenlijk op mijn ministerie nu de taak heeft om meneer Peters te vragen. U heeft daar wat gezegd. Ja. Wilt u even precies dat formuleren voor ons? Wij gaan dat onderzoeken. Oké, okay, nou we zullen zien. Misschien gaat dat gebeuren. Hartelijk dank voor uw komst. Ik garandeer u dat het niet gaat gebeuren. <laughs> u in ieder geval bedankt uh, voor de komst. Dank u. Ja. we gaan verder met, uh, met Martha Rainwright. Uh, Martha your brother is Rufus Rainwright, hè? Yes. Yes. And your mother is Kate McGarrick. Yes. Yes. And, and my father is <laughs> Loudon Wainwright III, Is yeah. also a known so, songwriter. Yeah. It's all music in the family. Yes. Yeah. Is that hard? No. <laughs> no? I mean, <laughs> I mean, it's nice, you know. Yeah. Um I don't know anything else. I don't know it any other way. Okay. Uh you I used to think I used to think when I was younger that maybe it was hard, but everything seems hard when you're younger. Yeah. And now it's nice to uh be a part of a family of yeah. musicians. It's very it's a very warm and, and wonderful environment. And I got to stay over her mother, so dus Kate McCerick. Uh, misschien uh, moeten we heel, heel even naar haar luisteren. Ik denk dat heel veel luisteraars meteen denken, oh ja, die. Was a great, a great hit. Well, in the Netherlands, was yes, a, yes, a huge, a huge hit. Yes, um, they always spoke to me of this place called Benelux, and I had no idea what they were talking about as a kid. <laughs> and what was it? Well, Benelux is uh, oh, the Benelux, yeah. Belgium. Yeah, exactly. Oh, Benelux, yeah. And I said, "What are they talking about?" <laughs> and then, and then, of course, my mother explained it was, uh, what, it, what, what it is—the uh, yeah. um, area. Um, but um, um. Yes, Kate en Anna were were well known in in in Holland and and uh, and uh, we used to get a lot of wooden shoes when we were children. Ja, haar moeder en zusje en waren heel bekend, heel erg, heel erg beroemd in Nederland. S <laughs> kregen veel klompen opgestuurd. Your mother passed away three three years <laughs> ago. Her moeder overleed drie jaar geleden. Do you sing songs? Yes, we sing. Like, uh My brother Rufus and I have done three tribute concerts um, with different artists, including ourselves, singing her songs. Artists like uh, Nora Jones, um, Anthony from Anthony and yeah, the Johnsons, Johnson's. Mm -hmm. uh, uh, Linda Thompson from Rinda, Richard and Linda Thompson, Emmylou Harris. Yeah. And um, we've actually made a film of one of these concerts, uh, which was directed by a woman named Leanne Lundson, who made the film about Leonard Cohen, I'm Your Man. Okay. So we have... Made many tributes to our mother and okay. continue. Okay, well, this is a song from your new album, and uh, this has this is a song that does play Well, this is actually this is not a song from my new album, but, but I wanted oh, to do a song. Okay. That's all right. I, there's a great song that my mother wrote on the new album called Proserpina, which is the uh, the the Latin for Persephone, uh -huh. um and tells the story of death and rebirth, but. Um, Um, I can't do that one because it's on the piano. Okay. But I wanted to do another song of my mother's because people, your your listeners might remember her. Yes. And this is a song that um, she wrote that was never recorded but I thought was a very beautiful song. Okay, take it away. I should have known better They warned me from the start The gentleman who climbed the ladder Heed the rules but not The heart. They're blinded by the promise that if they play the game, their star will rise. They never look to see what shines right before their very eyes. I A setting that's wrong, an unspoiled gem that's brilliant and strong. And I will find a way to take what is mine, cause I am a diamond. Touch of my dust, not Neptune's trident or Mercury's wings, Circe's powers or Saturn's rings. I want to end the search philosophers of old and touch the stone that turns it on. And I'll do anything my aim's to achieve I'll eat the apple that was offered to Eve. I'll eat Nice, thank you, thank you. Martha Wainwright hoort u. 9 december treedt ze op in Paradiso in Amsterdam. Dank je wel. Dank je wel. Ja, vanmiddag was ik de gast in de ruime woning van Joop van den Ende. In de door Jan de Bouvry ingerichte kamer met witte banken... en uitzicht op wildere groen sprak ik hem over de biografie... die Henk van Gelder schreef over hem en die morgen uitkomt. Bijna 400 pagina's en het had met gemak twee keer zoveel kunnen zijn. Wat een vol leven en wat een gedreven leven ook. Ik vroeg hem of hij blij was met het boek. Uh, ja, het was het, de eerste keer dat ik het las. Ik heb het twee keer mogen lezen. Eerst de first draft, dat het, het heet. Uh, daar was ik een paar dagen stil van, omdat ik uh, uh, besefte wat, wat er aan de hand was. Henk uh, Vergelde die het geschreven heeft, die heeft... Heel goede keuzes gemaakt, vind ik, door mijn leven heen. Want uh, als je er even zo naar kijkt, dan kun je alle kanten op vliegen in dit boek. Je kan, je kan, uh, dat kan nog tien keer dikker zijn. Ik moest wennen, omdat ik eigenlijk. Ik focuste me eigenlijk op de, op de dingen die mislukt waren. Uh, zelfs als een, als een artiest een recensie krijgt: krijgt vijf recensies, vier goede en één slechte. En een slechte onthoud je. Dus ik keek naar alle dingen die in mijn leven gebeurd waren, die. Uh, ja, die fout gegaan zijn en die ik herhaaldelijk fout deed. De tweede keer dat ik het weer las, las, las ik het wat afstandelijker... in de zin van dat ik het technischer las, gewoon als een, zoals ik een biografie lees, een boek lees. En, uh, en ik, ik werd steeds enthousiaster en ik ben nu erg gelukkig ermee. Maar u vond afhankelijk dat Henk van Gelder te veel nadruk had gelegd... op de mislukkingen in uw leven en te weinig op uw successen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik had er zelf de mislukkingen uit. U keek zelf, u keek zelf zo tegen uw leven aan? Ja. Ik heb zelf het gevoel dat ik nog eigenlijk niet alles bereikt heb in mijn leven wat ik bereiken wil. Uh, dat heb ik steeds. Dat sta ik s morgens mee op. En ik, ik begin nooit met de dag van. Nou, ik heb, oh, sorry, sorry, ik heb veel gedaan. God, wat ben ik goed. Nooit. Nooit denk ik zo. Ik ben altijd. Uh, als ik iets nieuws maak, of iets nieuws bedenk, of nieuwe productie, of wat dan ook. Dan ben ik stellig, ik ga dit doen. En dan rijd ik naar huis, dan ben ik thuis. Dan, dan lig ik in bed en denk ik, ja, is dat wel zo? Ja maar dat, om... ja, maar dat blijkt ook wel uit het boek. Want ja. je wordt bijna mooi als je het leest. <laughs> nee, iedere keer dan begint u weer iets nieuws. En dan, dan, dan schiet u daarin. En tegelijkertijd loopt er dat nog. Ik bedoel Dat, dat, dat zou veel te ver voeren om dat ja. nu allemaal te vertellen. Maar er een, zit een enorme drive hè, in ja. u. Dat, dat, dat kan niet anders. En uh, Robin de Levita die zegt ergens ook in het boek... Joop die kan nooit ergens lang van genieten. Hij moet meteen weer met het volgende door. Vindt u dat ook niet jammer eigenlijk dan? Ja, dat, dat ben ik niet geheel eens. Ik, ik kan enorm genieten van wat ik doe. Alleen ik... Ik denk altijd vooruit. Ik vind het, de kick die ik krijg in, in mijn leven van, van werken, is dat je dingen voor elkaar kan krijgen. Er zijn heel veel mensen die dromen van, van dingen, die hebben plannen. God, hoeveel mensen hebben plannen. Ik heb altijd plannen, maar ik voer het bijna allemaal uit. Heeft u eigenlijk bedongen dat u vetorecht had of mocht Henk van Gelder schrijven wat hij wou? Ik ben begonnen dat natuurlijk te vragen. Hè? God, het zou niet leuk zijn als ik toch ook. Dus Henk, luister, ik, je hebt me gevraagd. Ik, wil, ik heb erover nagedacht. Ik ben bereid het te doen. Maar onder de voorwaarde dat ik absoluut eigen. In, je hebt geen inspraak. Je, ik heb mijn eigen wil. Ik schrijf het. Je moet het bij mij overlaten. Maar hij mocht schrijven wat hij wilde. Ja. Dus, de, dus staat er nog iets in, in het boek dat u onwelgevallig is dan? Ja. Ja, dat zijn dingen die ik niet leuk vind. Mensen die een mening geven, Bob Royens heeft een mening gegeven die ik ja, ongenuanceerd vind. Een andere regisseur, een Engelse regisseur, Edwin Bryan, daar heb ik een aantal producties mee gedaan. En ik had eerder bewijs kritiek op hem en, en op zijn starheid en zijn oude ouderwetsheid. En uh, die verwijt me geen visie. Nou, daar heb ik. Heb ik uh, uh, uh, en Robin Levita, die iets over mij zegt. Ja, ja. Nou ja wat mij opviel in het boek: was dat er uh, heel weinig over uw privéleven in staat. Bijvoorbeeld, ja, nou, u zit zo te lachen, bent u het niet meer mee? Nee, nee, nee. Ik, ik... Wat ik miste was... Uh, ik wist bijvoorbeeld niet dat u eerst met een andere vrouw getrouwd was geweest. Best wel lang, denk wel een jaar of 25, hè? met Anne. Ja. En zij had ook een, uh, ook een klein zoontje. Maar goed, op een gegeven moment gaat dat natuurlijk niet meer zo goed. En dan komt Janine in de plaats. Maar dat wordt door Henk van Gelder toch vrij sumier uh, behandeld. Ja, dat, dat, dat wilde ik graag. Anders, anders komt er een, uh, uh, wordt het een boek uh, uh. over mijn privéleven. En alles staat erin. Ik, ik ik heb echt oprecht niets verzwegen. Misschien is het wel zo dat ik. Uh, dat mijn privéleven uh, misschien niet zo geheel interessant is als. Uh... Als misschien van anderen, ik weet het niet. Ja, dat weten we natuurlijk nee, niet op nee. deze manier. Uh, nee. <laughs> maar oh ja. ja. stel, stel eens een vraag. <laughs> nou, iets anders wat ik dus heel opvallend vond in, in de biografie. Ja, uh, was dat u 2,5 jaar in analyse bent geweest. Echt in een ouderwetse Freudiaanse analyse. Dat betekent dus gewoon iedere week op de bank. Ja, nou dat was niet op de bank, gewoon in een stoel. Oh ja, ik, maar ja, maar, uh, ja dat, en, en ik, ik, ik heb dat uh, uh, willen vertellen, omdat het dat is dus nu allemaal een onderdeel van mijn leven geweest. En dat, dat, heeft, is mij echt, euh, nou, dat heeft mij echt geholpen. Waarom heeft u dat gedaan? Nou, dat zal ik proberen kort uit te leggen. Er was een moment dat ik riep in de publiciteit nadat ik gestopt was. Uh, de televisie is slecht geworden en de programma's. En daar uh, nou, ben ik natuurlijk op aangevallen. Terecht, denk ik, als ik er achteraf naar kijk. Maar wat ik toen bedoelde was eigenlijk een soort kritiek op mezelf... Maar dat besefte ik toen niet. Ik ben ziek geworden. Ik heb een burn-out gehad. Ik bedoel, echt een burn-out. Dus als ik stond, viel ik om. Daar heb ik acht maanden over gedaan. En ik werd depressief. Doordat ik, ik dacht, nou, dit is het dus. Hè. Ik heb mijn hele leven gewerkt. Ik was 58 en uh, je krijgt een, een burn-out en uh, goodbye. Toen de broer van Janine is psychotherapeut. Die zei, ga gesprekken aan. Nou ja, he, ouderwets als ik misschien toen dacht. God, ja, dat heb ik toch niet nodig. Toen ja. dacht ik eigenlijk, maar ja, waarom zou ik dat niet nodig hebben? als je een snee in je vinger hebt, doe je pleister. Ja. Als, het iets, als het gaat sferen, ga je naar de dokter. Uh, laat ik het proberen. He. Ik bedoel, één gesprek, is niet leuk is, doe ik het niet. En ik heb de mazzel gehad dat ik een echt een uh, wat, oudere uh, uh, professor kreeg. Leopold. En, uh, en, en toen ik 18 was, overleed mijn vader. Onderdeel van, het hele, van mijn hele analyse was toch dat ik uh, uh, teruggegaan ben naar mijn jeugd. Uh, wat tegenwoordig niet meer zo in is, maar het heeft mij enorm geholpen. Ik was 22 toen mijn moeder overleed. Ik, ik heb alleen maar naar voren gerend. Alleen maar voren gerend, Alleen maar willen groeien, groeien, groeien, bouwen. Educatie wat ik niet had. Alles willen opzuigen. Hè? Dat is een enorme vechtpartij geweest met mezelf, met, met de omgeving, met iedereen. En, en toen in de klaarklappen. En toen ik die therapie kreeg, vond ik mezelf weer terug. Ik, ik, ik, ik begreep waarom die drift in me zat. Meer helemaal, begrijpen doe je het nooit. En waarom zat die drift in u? Dat hebt u nu begrepen. Ja, natuurlijk. Nou, kijk, als je... Een klein voorval. Ik, ik rij. het staat niet in het boek, denk ik. Maar ik ik ik, rij, ik werk, was timmerman. en Ik werkte met een bouwbedrijfje. En ik zat ik, met, op een bakfiets... En ik reed bij een stoplicht en ik snee even snel, want ik moest snel op met die bakfiets door. En ik werd eigenlijk door een automobilist uitgescholden dat ik, eh, ja, ordinaire klootzak, waarom doe je dit? Ik voelde me minder. En ik wilde niet minder zijn. Ik wist dat in mij zat, ik, dat staat wel in het boek, dat ik bij een arbeidskeuze, hè, dat ik werd al... Ik was dus nou, Intelligent was ik niet, ja, we want timmeren. gaan we timmeren. Je wordt in een hok gestopt. Ik heb niks tegen timmeren. Ik ben fantastisch als ik iemand een mooi stuk werk zie maken. Maar er zat meer in mij. En men zag het niet. Dus ik heb het zelf moeten doen. Mijn ouders zagen het niet. Niemand zag het. Ik zag het alleen zelf. Nou, en ik heb willen bewijzen dat ik wel iets kon. Nou, dan heb ik iets leuks voor u. Want binnenkort komt de kanon van het Nederlands onderwijs uit. Ach. En ik heb hier al een drukproef bij me. En hoofdstuk 16, daar lees ik de volgende zin uit voor. Mickey, microbioloog Antonie van Leeuwenhoek, schilder Vincent van Gogh en mediamagnaat Joop van den Ende. Om er slechts een paar te noemen, wisten alle drie zonder specifieke scholing de absolute top in hun vakgebied te bereiken. En dacht ik, nou, dat is toch een heel mooi rijtje waar je in zit. Nou, <laughs> dankjewel, leuk. Leuk. Ja, het gevaar van ja. dit soort dingen, het gevaar vind ik dat het als voorbeeld gebruikt wordt. En dat vind ik een gevaar. Ik, ik, ik vind, ik vind hè, dat als ik gestudeerd had, dan had ik verder gekomen. Dan had ik niet. Ja, dat, iedereen is dat, Of iedereen is zegt mensen. met: ja, onzin. Nee, dat. Is het niet. Ik, ik denk dat, dat, dat ik met... En, en ik denk als ik met John de Mol, die iets meer gehad heeft... maar ook niet veel meer. Uh, we hebben het allemaal moeten uitvinden. Bedrijven, van het fonds, uh, bestuursvoorzitter zijn. Dat is zo moeilijk. Ja. ja, maar als u wel gestudeerd had... dan was u hier helemaal niet gekomen waar u nu was. Juist omdat u niet gestudeerd heeft, bent u volgens mij zover gekomen. Hoeveel, hoeveel gestudeerde sloebers zijn er niet in de wereld? Volgens mij moet je het omdraaien. Ja, nou, ik, ik, ik, heb, ik heb zelf... Uh, dat, uh, ik, ik probeer als ik, dan, als ik studenten motiveer om... leer je taal, leer, leer dingen te begrijpen. Uh, bagage, bagage, bagage, bagage. Nog heel even. Uh, want er zijn natuurlijk ontzettende leuke verhalen... ook in die, in die biografie. Bijvoorbeeld... Uh is een verhaal te lezen dat u de laatste keer op het podium met André van Duin stond... toen u inviel voor Frans van Duschoten. Dat is natuurlijk een beetje pijnlijk of niet? Dat was op dat moment ja. verschrikkelijk pijnlijk. Ja. Het was trouwens in Carré. Dat is even niet helemaal goed in het boek gekomen. Het zal Henk niet leuk vinden dat ik dit zeg, maar het is wel waar. Nee. Uh, uh, ik, ik had al een aantal keren ingevallen voor Frans van Duschoten. Uh, uh, uh, en ik, ik was natuurlijk een half artiest. Ik, ik, ik vond mezelf eigenlijk best een hele goede artiest. Ja. Maar dat was ik natuurlijk niet. En ik stond in Carré. En André had er zo zin in om alle hoeken van, van het toneel te laten zien. Dus ik kende mijn tekst inderdaad niet goed. En, en hij ging dus ook door. Gewoon vragen aan mij. God, zou je misschien dat kunnen zeggen, dat kunnen zeggen. En uh, kom nog eens opnieuw op. Laten we zien. En eigenlijk moet je die zeggen. Kijk, ik zou leren. Het, eigenlijk is die rol die je speelt zo. Dus ik werd naar nou die zaalag dubbel. En ik stond echt zo voor gek. Zo voor gek. Maar waarom wilde hij u voor gek zetten, denkt u? Was er toch een soort uh, animositeit tussen jullie? Of was het gewoon een dollerij? Ja, André heeft zijn leven lang doltien met mij. En ik met hem. En daar kunnen we erg om lachen. En met Frans Verduusgoot in de tijd was dat erbij. Ik wil het even hebben over de toekomst van uh, uw bedrijf. U hebt keihard gewerkt om dat op te bouwen. Er staat een fantastisch theater in Amsterdam... Die foundation is super, nou ja, goed, oké, okay, dat weet u allemaal zelf. Maar in hoeverre maakt u zich zorgen over uw opvolging... als leider van het bedrijf? Opvolging is altijd erg moeilijk. Die moet eigenlijk, die kan uit een heel onverwacht hoek komen. Het kan ook wel zijn dat ik vind dat ik bijvoorbeeld in mijn bedrijf... Uh, uh, een andere aandeelhouder erbij neem. Dat ik een groot internationaal bedrijf vraag uh, samen te gaan. Waardoor eigenlijk de opvolging op zichzelf al opgelost is. Ja. U denkt niet aan een van uw kinderen? Nee, nee. nee nou ja, kijk, iedere vader... Uh, iedere vader en moeder hoopt dat hun kinderen... Hè. Ik, ik denk dat ze allemaal aanknopingspunten hebben. Maar, maar dat grote bedrijf... Met al, met, met al die mensen, met al die verantwoordelijkheid... Dat wil ik ze niet aandoen. Nee. Maar ligt u er nou wakker van, van die opvolgingskwestie? Nee, nee. Ik, ik, ik denk dat... Een, een kwestie wordt van een beslissing gaan nemen de komende jaren, hoe ik ermee verder wil. Ja, want u wil voorlopig nog wel door. Ja, ik, ik wil heel... Ja, ik, ik heb... Pas 70. Wat, wat <laughs> zegt ze? Pas, uh, ja, dank je. Uh, uh, Ik lijk wel 69,5. half. Ja. Maar, maar ik... ik uh, uh, ja, ik wil doorgaan tot ik er niet, niet meer kan. Ik heb afgesproken met mijn vrouw. Als ik Wart al uitspreek, als ik een oude man word, die zichzelf 80 keer herhaalt, dan stop ik. Ja. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, dat was Joop van den Ende. Vanmiddag, in de afloop van het gesprek... heeft u nog een biografie gesigneerd... speciaal voor een oogluisteraar. Hij ligt hier voor me... voor de winnende luisteraar van het oog, Joop van den Ende. U hoeft er slechts één vraag voor te beantwoorden... en u kunt tot morgen 12 uur inzenden. Alle goede oplossingen komen in een bak... en de winnaar wordt eruit getrokken. De vraag is... voor welk beroep is Joop van den Ende opgeleid? U kunt uw antwoord dus sturen... Voor twaalf uur naar oog.nl. Als u er meer informatie over wilt, kunt u altijd terecht op onze site www.nos.nl schuine streep oog. Het is vijf voor twaalf. De laatste seconden tikken weg voor de Engelse teletext. C-facts. Joost Muller, goedenavond. Goedenavond. U woont in Noord-Ierland, in Belfast. Ja. Juist. U bent de laatste die toegang heeft tot teletext, hè? <laughs> <laughs> um, ja, dat, uh, dat zeggen we, zegt meneer, ja. Um, ja. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, ze zijn de, de rest van Engeland en uh, Wales en Schotland is eerst overgeschakeld en pas daarna uh, Noord-Ierland in een faseplan. En ik denk dat Noord-Ierland wat verlaten is omdat ze hier ook probeerden de Ierse zenders erop te krijgen. Ja, overgeschakeld. Waarnaar? Men is overgeschakeld van een traditioneel analoog signaal... naar een modern digitaal uh, signaal, waarbij men iedereen een uh, ja, heeft moeten aanpassen. Ja. Maar goed, uh, die zendmasten die worden dus één voor één opgezegd, hè, zegt u. Ze zijn al een tijdje bezig. Ja. Maar goed, u kunt het nog uh, ontvangen. Wat staat er nu op? Wat voor berichten? Wat er nu op CVEX staat, is alleen maar een bericht. Uh, dat um, uh, Er is nog een, een standaard voorpagina met uh, gewoon het nieuws. En daarom meteen uh, volgt op, ze uh, de, de pagina's wisselen na de zoveel seconden. Ja. En daarna volgen uh, afscheidsboodschappen. No more our famous legio, le, Lego block weather maps. Um, and uh, goodbye from, af, from all of us at CVEX, 1974 to 2012. Ja, wordt u daar nou een beetje melancholiek van als u dat ziet? Wel een beetje, wel een beetje want uh, toen ik nog in Nederland woonde... keken we ook BBC en daar keek ik ook naar Cifex. Ja, en nu kan dat dan straks niet meer? Nee. nee. <laughs> wordt u, u zegt, ik word er wel een beetje melancholiek van. Geldt dat ook voor andere mensen of weet u dat niet? Um, uh, ja, ik heb bij mijn, wat van mijn collega's heb ik, uh, deze foto's uh, op een uh, bulletinbord geplaatst. En er kwamen vrij veel reacties op van mensen dat ze toch gingen missen. Ja. Um, even goed, de, de meeste mensen zijn wel blij met de vooruitgang. Ja? Want ja. u vindt het wel een vooruitgang? Ja, het nieuwe nieuws is beter, of de nieuwe, uh, het nieuwe signaal is beter. En er zit gewoon veel meer tekst op de modernere ja. versie van CFX. Ja. Maar goed, in Nederland is het uh, nog steeds razend populair en volgens mij denken ze er hier niet aan om, uh, om daarmee te stoppen. Um, nee, dat, uh, dat kan ik me goed voorstellen. Ik kijk zelfs wel eens het nieuws hier over uh, de teletext, want dat kunnen wij hier wel over het internet krijgen. Ja. Um, maar even goed, ja, je hebt natuurlijk de kans dat het wel verdwijnt in, uh, in Nederland op een gegeven moment. Ja, het verdwijnt allemaal, meneer ja. Muller. Het is <laughs> ja. oh, niet getreurd, Het wordt toch over het algemeen wel beter. Ik moet zeggen, de, de analoge signaal was natuurlijk minder, wat is ja. de enzovoort. En de, de, de modernere digitale signalen zijn wel beter. De ja. kwaliteit is duidelijk zichtbaar okay. beter. Goed, ik zie het al. U zit al in de fase van de acceptatie. <laughs> <Jammer>. <laughs> hey, hartelijk dank hoor. Oké, okay, ja, Dag. Dag. dag. Uh, straks kunt u nog luisteren naar uh, Casa Luna. Daarin is te gast. Theatermaker Anna Rotier en operazangeres Kirsten Schutteldraaier. En dan gaat het over hun nieuwe voorstelling, Heimwee Fernwee. Presentatie, Helco Span. Morgen is er weer een nieuw oog, dan zit hier Clary Pollack. Ik wens u nog een hele goede nacht.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 Dit is Radio 1.